In Nederland mag Janssen-Steur niet meer werken als neuroloog. Formeel mag je dat in het buitenland wel. Het ziekenhuis in Heilbron wil niet reageren. In de Gazastrook is een feestelijke manifestatie van de Fatah-beweging... halverwege gestopt omdat er door groepen werd gevochten. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Volgens een woordvoerder van Fatah waren er te veel mensen... en is het feest daarom gestopt. De manifestatie was opmerkelijk omdat Gaza sinds vijf jaar in handen is van de Hamas... Vatag heeft de macht op de westelijke Jordaanhoever. De manifestatie duidt erop dat de twee groepen toenaring zoeken. Een jaar na de dreigende dijkdoorbraak bij Woltersum in Groningen... blijkt de dijk langs het Eemskanaal nog niet helemaal waterdicht. Er zijn na de kerst twee kleine gaten gevonden waardoor klei wegspoelt. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan verstevigingen van de dijk... maar volgens het waterschap is de nieuwe damwand, die is aangebracht... nog niet op volle sterkte omdat hij nog niet is begroeid... De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het gemeentehuis in Waalre in juli. De man van 32 komt uit Waalre zelf. Het is de eerste arrestatie in de zaak. De man werd gisterochtend opgepakt in zijn woning en is inmiddels weer vrij. Vorig jaar reden twee auto's het gemeentehuis binnen, waarna het pand door brand werd verwoest. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen bewolkt en droog, het wordt dan een graad of 10.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 NK Pop met uh, I Love It En uh, Toby. Ja Goedenavond Middag, het is, Middag. Hè. is het niet zo'n regel dat het na vijf uur ook gewoon dat je dan al avond mag zeggen? Nee, zes uur Dus echt is het, nou dat vind ik echt jammer Waarom doen ze dat? Weet ik niet dat vind ik, ja, Je mag het zo meteen zeggen dus, Na de reclames Ja, maar het duurt nog een uur Jammer ja, het is toch vervelend? Ja Oké okay. um, Ja, we hebben een paar oudejaarsconferenties voorbij gezien En het is, het is gewoon brandende vraag aan het begin al Ja? Wat vond je van de kwaliteit over het algemeen? Mm, over het algemeen? Ja. Uh, ja, dat is een moeilijke vraag. Dat zei ik al. Mm, ja, dat moet je ervan aan denken. Niet Nee, hè? Om heel eerlijk te zijn. Nee. nee. nee. Ik vond Gide Wijs het beste. Echt? Ik niet. Nee? Nee. Want? Ik vond uh, het eerlijke verhaal van Erik van Muiswinkel en collega's vond ik uh, beter. Ik vond hem saai. Nee, ik vond hem wel goed. Ik vond hem net zo saai als het nieuwe liedje dat er nu aankomt. Wat heet het liedje? Het heet Another Love. Nou, laten we maar gaan draaien. Van Tom Odell, het is een uh, grote hit op dit moment. En ja, als het een grote hit is, dan draaien wij hem ook. Toch, Toby? Ja, en vooral als hij saai is, dan draaien we ja, hem. Vooral als hij saai is, dan... Je is in, uh... I wanna take you somewhere, you know I care.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 My tears have been used to Het, zeg. het uh, staat uh, al redelijk hoog in de top 40 en uh, ja, hij is eigenlijk beke alleen bekend in Nederland. Een andere nummer wat heel erg bekend is op dit moment is Scream Man Shouts, van Will I Am? En Britney Spears zorgt hem hierop aan als CVM. Het weekend hem met Cream en Toby. Bring the action. When you have this in the club, you're going to turn the shit up. You're going to turn the shit up. You're going to turn the shit up. When we up in the club.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 Ever, ever, ever, ever Ever, ever, ever I wanna scream and shout En eh uh, Gillum noemt ze zeker een keer op deze plaat Ongelooflijk hè Toby Je maakt een plaat, het gaat nergens over En toch wordt ze een hit Ja Lijkt wel een beetje op dit programma hè Ja inderdaad, nou zijn <laughs> wij een hit? Nee ja. Nog niet, echt. nog niet hè, want die is kan nog, kan nog komen, want het jaar is uh, net begonnen mm -hmm. Toby, ja. stel jij, jij gaat dood en je hebt 20 mm -hmm. miljoen euro Ja Wat zou je ermee doen? Ik zou het schenken aan de stad New York Ja? Ja Echt? Nee. Bizar hè? dat doe je toch niet? Nee, vertel eventjes het nieuwtje. Ja kijk, uh, er is dus een vrouw van 88 overleden in New York, of althans dat is een, een bewoner van New York, en die uh, had uh, nog wat op haar bank staan op haar spaarrekening, en die heeft dus 20 miljoen dollar aan New York gedoneerd. Ja. Waarom zou je dat doen? Ja, maar wat ga je ermee doen? Als stad zijnde? Ja. Nou, meestal in die landen hebben ze een groot begrotingstekort. Ja. En dan, dan gooien ze daarin. Ah ja. Ja, is dat zonde. Kunnen. Dan geven we dan aan een uh, stichting, uh, help will I am of zo. Help will I am? Ja, die, die man heeft het zwaar, dat weet je niet, maar. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. ja Toby, ja. nou had ik dus laatst het idee, nou gisteren eigenlijk van. hey weet je wat we missen in onze show? Nee. Alternatieve muziek. Oké. Okay. Dus. En wat is precies alternatieve muziek? Nou, muziek die uh, niet normaal is. alternatief alternatieve, ja, wat wil ik nou zeggen? Het moet anders zijn dan de pop, weet je wel? Pop is een beetje. Ja, pop ja. is pop. En, uh, dat is een beetje saai af toe. Dat hebben we ook niet. Wereld. Ja, maar dat, dat, dan krijg je weer, ja, ja. Dan heb je weer van die mannetjes die denken dat ze iets kunnen en dan klinkt het helemaal niet leuk. Zal ik is een wereldmuzieknemertje zoeken en die doe ik wel zo meteen. Ja? Ik heb wel een alarmplaatje. Een alarmplaatje? Ja. Dus als je klaar gaat zitten, ja. dan druk ik hem vast aan. Tans, dan doe jij eerst jouw ding, hè? Wat, uh, wat wordt dan onze alarmpraat? Nou, hetzelfde als vorige week. Ja, maar wel, hoe heet de plaat? De plaat uit Radioactive. En dat is een alternatief. en Dat is, dat onze, is een redelijk alternatief, ja. Dat is ons Alarmpraat. Ja. Daar komt hij dan. Weekend. Onze weekend. Weekend plaat die nog nooit zo goed was geweest Als je het aan mij vraagt Maar goed, we hebben selecte Mark van Rijswijk aan de telefoon Nadat Rihanna haar voice, hoe noem dat, ja, voice stem heeft laten horen Om half zes hoor je dus Mark van Rijswijk hier op Radio CFM, In het weekend in Hitscoort ze, Vienna, en deze keer weer met uh, Diamonds, en Diamonds, uh, ah, zij is ook wel een diamantje voor de popmuziek kunnen we wel zeggen, en uh, wat ook een diamantje is, en een net nieuw diamantje voor de popmuziek, is natuurlijk onze eigen The Voice, namelijk Sandra van Nieuwland, met haar nummer Back In. Ja, Toby is even verloren, dat weet ik, dat snap ik, maar ze is wel The Voice, Een hele lange tijd hebben we weer eens een voetbalupdate aan de lijn. Mark van Rijswijk. Hoi Mark. Hey, goeiedag. Een hele goeiemiddag. middag. Mark. Goedemiddag. Het is winterstop en uh, de transfercarousel is op volle toeren, kunnen we wel zeggen. Want uh, er is best wel veel transfer gerucht nieuws, toch? Ja, geruchten vooral. Uh, het is nog niet eens zo heel schokkend wat er allemaal gebeurt qua uh, transfers die al rond zijn. Ik woon uh -huh. in Nederland, zijn wel paar inter interessante transfers geweest met Demba Ba die naar Chelsea gaat en zo. In Nederland moet het allemaal nog een klein beetje op gang komen. Ja. Uh, maar er kan van alles gebeuren. Ik bedoel, PSV verder gaan inter interesse in uh, Maher te hebben. AZ mm -hmm. zelf zal gauw... Dat is in ieder geval... Ik verwacht dat het gauw leeuw naar AZ gaat. Ja. Um, nou, dat, zijn, dat is op dit moment eigenlijk nog denk ik, hetgeen wat het meeste uh, speelt op dit moment. En, en het gerucht dat PSV Arshaven wil? Ja, dat is verslagen onzin. Ja, dat lijkt me ook wel. Ja, nee, ik bedoel dat, dat die link is gelegd op vanwege advocaat met zijn periode bij... Uh, Rusland mm -hmm. en Zenit. Maar nee, dat, uh, de kant dat Arshavin komt, plus het feit dat is ook niet de positie waar PSV nou uh, direct een hele ervaren speler voor zou willen halen. maar her lijkt me dan een stuk logischer. Um, nee, dat, nee. nee, ik denk dat Arshavin dat, dat lijkt me echt tot verslagen uh, uit de lucht gegrepen. En Maher, als ze die kunnen betalen, lijkt me een stuk logischer. En dan hebben we ook nog uh, natuurlijk bij Ajax een paar gerichten. Zo zou Toby al de wereld of naar Arsenal of Tottenham gaan. En uh, zou daarvoor in de plaats Heiting gaan terugkomen? Ja, nou dat, dat, dat eerste zie ik nog wel gebeuren. Heidegaan weet ik niet zo zeker. Mm -hmm. Ik wil Heidegaan verdient natuurlijk heel goed bij Everton uh, bij op dit moment. Ja, en hij is vorig seizoen nog uitgeroepen tot speler van het jaar hè, bij, bij Everton. Ja. Hey, het is niet zo dat hij daar uh, niet goed ligt. Hij speelt wel minder dit seizoen. Minder mm -hmm. um, wedstrijden. Ja, in al de wereld. Ja dat, ja, dat is wel een van de volgende spelers Hij voor je verwacht dat hij een stap gaat maken. Ik weet nu niet deze periode, dan zal het de volgende zijn. Voor eerst geldt hetzelfde. Het is ook meer de vraag van wanneer gaat hij. Omdat dat, dat soort spelers uh, uh, zullen vertrekken lijkt me duidelijk. En daarachter zit ook niet zo heel veel meer volgens mij. Van misschien dat Vermeer nog eens een keer een transfer gaat maken. Mm -hmm. Misschien die jong, maar dat, ja, ik, weet, ik weet niet hoe interessant die op dit moment is voor buitenlandse clubs. Dus dan wordt het toch vooral, denk ik, naar al de wereld in ja. en Eriksen gekeken. En nou hoor je ook uh, veel geruchten dat Snyder graag weg wil uit, bij Inter. Zie je dat toch ja, gebeuren? Ja, ja nou, als, ik hoop van wel in ieder geval. En ik hoop dat hij niet naar Rusland gaat of naar uh, China voor het geld. Maar ik kan, ja, kan denk dat het een beetje elke club in de Premier League ook blij met hem ja. zou zijn. En het lijkt mij toch uh, dat als hij naar een club als Spurs kan. Of, het is nooit Manchester United. Dat, want daar hebben ze natuurlijk al een paar echt wat oudere spelers nog met skulls en gigs. Mm -hmm. En dat ze hem daar nu hebben. Uh, ja, ik, ik denk dat bijna iedere club blij is met snijden. En ik hoop dat hij gewoon een, een mooie club, liefst in Engeland. Of in ieder geval een grote competitie vindt. Ja. Niet gaat voor misschien iets meer geld in, uh, in Rusland of China. En dan uh, gaan we even kijken naar de winterstop. Want die is echt in volle gang nu op dit moment. En bijvoorbeeld IJs gaat dan naar, naar Brazilië toe. Is dat niet een beetje ja, een beetje dom eigenlijk? Nee, nou ja, het, is, het gaat om geld, hè. Ik bedoel, de drive PSV zit ver weg, die zit in Thailand. Uh, Ajax gaat ver weg, een heleboel gaan naar Turkije... Om daar wat, uh, omdat daar in ieder geval wat beter weer is. Ja, um, ja kijk, dan, dan zit je inderdaad wat, wat langer in het vliegtuig. Nee, het gaat ook om commerciële belangen. En als een bedrijf als uh, Egon heel veel geld betaalt om uh, sponsor te zijn van Ajax... Mm -hmm. En die nemen daarin op, nou goed, om ons te kunnen promoten, ja. verlangen we wel dat jullie daar bepaalde reisjes tegenover stellen. In de winterstop, in de zomerstop, aan het einde van het seizoen. Mm -hmm. Dan zie je dat ook nog wel eens gebeuren. Ja, Nederland, Elftal ging op een gegeven moment ook uh, uh, op wat, wat verdere reizen, juist vanwege het financiële gebeuren. Ja. Het is niet ideaal, denk ik, maar ja, dat wordt er tegenwoordig wel gewoon bij. Gaan Ajax en uh, Feyenoord tegen elkaar opbieden met sponsoring? Want uh, voor mij loopt ACR bij, uh, bij Feyenoord ook af. Ja, klopt. Nou ja, ik, ik denk niet dat zij in dezelfde markt zitten, eerlijk gezegd. Mm -hmm. uh, ACR is inderdaad, klopt, Feyenoord is ook op zoek. En dat, dat, daar zouden ze ook uh, zelfs volgens mij over eind volgende maand als een beetje of zo uh, ja. duidelijkheid over willen geven. Ja, nou kijk, Feyenoord zit, als Feyenoord slim is, doen ze het zo snel mogelijk. Want nou het je weet nooit, het gaat nu fantastisch. En je weet nooit hoe lang dat precies duurt. Mm -hmm. Het fundament bij Feyenoord is wat dat betreft nog iets brozer, denk ik, dan bijvoorbeeld bij Ajax. Ja. Uh, dus voor Feyenoord zou dit het ideale moment zijn om een nieuwe sponsor te halen. En uh, nou ja, voor Ajax, ja goed, ajax blijft wat dat betreft is al wat over een lange termijn een wat sterker merk. Maar die zullen nu toch ook wel weer uh, hopen dat het wat rustiger blijft. Zeker. Met alle schermutselingen vooral bovenin. En bij Ajax gaat het, het groter geld ook dat het een sponsor zou zijn aan het buitenland, hè? deze keer. Ja, goed, ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik, heb, ik heb geen idee, ik zit niet heel dicht bij de... Uh, wat voor een soort sponsor daar binnenkomen. Ik vraag me vooral, af volgens het geld Ego betaalt echt veel. 12 miljoen toch? Ja, ja, of ze daar echt bij in de buurt kunnen komen, dat zou ook knap zijn, want daar, die markt is gewoon niet goed. En ik denk in ieder geval dat de Nederlandse partij dat niet gaat betalen, dus dan zouden we wel heel logisch zijn om naar het buitenland te ja. Is er al interesse geboden voor Boni? Of nog nou, die niet? Interesse, die interesse is er wel, ik bedoel als ze bij spreken een club hem voor 5 miljoen op kan halen, zullen ze het doen. Maar je moet meer aan 15 miljoen denken, en ik vraag me af of clubs zijn die dat uh, over hebben voor Bonny. Maar ja, natuurlijk is hij opgevallen. Ik bedoel, hij is binnen de topscore van de, de Eredivisie. Hij is gewoon een hele goede, sterke spits. Uh, international van Ivoorkust. Ja, ik denk dat ik, hij staat bij een heleboel clubs op het lijstje. Het enige vraag is, nou, hebben ze hem ervoor over? Maar dat, dat hij bijvoorbeeld ook in de Engelse competitie heel goed zou passen. En dat mm -hmm. mensen het daar ook zien als een soort tweede drogbaar. Dat, dat lijkt me wel logisch. En dan hebben we ook nog het uh, verhaal bij Real Madrid op dit moment. Hè? Want uh, het botert daar niet echt helemaal tussen de spelersgroep op dit moment en uh, Jose Mourinho, de coach. Zie ja, je daar ja. nog een, uh, een conflict? <laughs> nou ja, wat, wat je nu merkt volgens mij is dat Mourinho gewoon weg wil. En dat hij er alles aan doet om zich zo onmogelijk mogelijk te maken. Dus met Casillas op de bank bijvoorbeeld. Natuurlijk een hele rare beslissing. Ja. In ieder geval een beslissing waarvan je weet dat hij niet goed valt. Uh, hoe goed zijn vervanger het ook doet, Casillas is eigenlijk niet op de bank. Uh, dan, er was nu ook weer wat met Contrao die een paar keer te laat was gekomen. Mm -hmm. En van wie een afscheid zou willen wo moeten worden genomen. Ja. Voor wie ze overigens ook gewoon 30 miljoen hebben betaald. Uh, dus uh, ja, dat, dat, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat gaat. Het lijkt, mij, het lijkt mij dat Mourinho vertrekt. In ieder geval na dit seizoen. En eventueel naar Engeland gaat. En dat er een, ik denk dat er wel een aardige carousel aan uh, trainers ook uh, komt. Want Guardiola die heeft een Cepet Columns terug achter ja. de rug. Dus die komt weer in de markt. Ik wacht op Mourinho vertrekt bij Madrid. Uh, nou, dan heb je sowieso al twee uh, van de beste trainers denk ik, ter wereld die op zoek zijn naar een nieuwe club. Nou, dan gaat er wel her en der weer wat gebeuren. En misschien Chelsea. Chelsea is natuurlijk ook nog een trainer naar Benitez. Uh, Benitez, ja. Benitez, dus, uh... ja, is, ja is benit kijk, ze zijn ook zo optimistisch dat als Benitez het heel goed doet, die kan blijven. Maar ja, ik wil, kijk, als Manchester City geen kampioen wordt, en ze, doen, ze, ze liggen natuurlijk ook wel uit Europa en uh, hij wordt per ongeluk vierde nou, dan ligt uh, denk ik Mancini er uit bij Manchester City kampioen vorig seizoen of niet zo, uh, ja. zo hard zijn ze daar wel dus dan bij uh, Spreker zit uh, Mourinho bij Manchester City uh, volgend seizoen Ja, en uh, Wenger, dat blijft natuurlijk een verhaal uh, blijft hij bij Arsenal ook als het daadwerkelijk helemaal niet mm -hmm. gaat dit seizoen dus uh, ik denk dat er nog wel uh, op trainersvlak ook nog echt het een en ander staat te gebeuren niet zozeer deze periode dat ja. het komende half jaar. Tot slot nog twee uh, dingetjes, uh, Balotelli en uh, Mancini, de coach van Manchester City, hadden een uh, leuk gevechtje op het veld, trainingsveld. Ja, daar ja, ja, het... ja, was een tackle van Balotelli op Sinclair, een ploeggenoot, er zijn Mancini wat van, er was Balotelli weer niet van gediend, er werd het, volgend... het werd echt knokken. Uh, overigens zou ik zelf niet snel een uh, vechtpartij met Balotelli uh, opzoeken, want volgens mij nee. is nee. hij aardig sterk. <laughs> Mancini probeerde hem ook op de grond te gooien en dat lukte niet. Uh, nee, nou ja, kijk, het is vandaag alweer helemaal uh, door Mancini ook naar buiten gebracht. Ah, er is helemaal niks aan de hand opgeblazen. Maar goed, kijk, uh, dat, dat, dat is al langer eigenlijk een soort aflopend verhaal. En het is de vraag wanneer het echt misgaat. Je zou zeggen dat het dus nu gebeurt met die, uh, met die vechtpartij. En blijkbaar accepteert Mancini dit dan ook weer. Ja, dus, het uh, is Balotelli spelen, speler waarvan het uh, een kwestie van tijd is dat het volgende incident zich aandient. Mm -hmm. Dus uh, dat zien we wel. En uh, wat is jouw voorspelling? Wie, ja, dan Gewoon nu eventjes al gewoon voor de, gewoon voor de lol. Uh, wie gaat er kampioen worden dit jaar in de Eredivisie? Denk jij? Ja, ja. Um. ja het, gaat, het, het, is, het ligt echt heel dicht bij elkaar. Ik denk, ik denk, ik denk dat Vitesse als eerste afhaakt, maar mm -hmm. goed, daar moet bij worden gezegd dat Rutte heeft aangegeven ik wil drie spelers erbij, ja. elke linie 1, en aan mijn verlanglijstje lijkt te worden voldaan. Ja, als hij echt nog drie uh, hele goede spelers erbij houdt... dan is de discussie gesloten... dan kan Vitesse ook echt kampioen worden. Uh, kijk, daar hangt het vanaf. Gaat wereld weg bij Ajax? Gaat Boni weg bij Vitesse? Mm -hmm. PSV denk ik nu niet meer... omdat nu ook Narsing is weggevallen. Ja. Ze zijn Toyko nog een tijdje kwijt. Dat, dus daardoor, en De zwakke verdediging. denk ik dat PSV het echt niet gaat redden. Twente daarentegen... stel ze kunnen niet nog losweken bij Herenveen, en ze houden wat ze nu hebben bij elkaar... Uh, zoals de selecties nu zijn, op dit moment, gaan we denk ik tussen Twente en Ajax. En dan, ja wie de woord, Ja. ik net een beetje van de vorm af, maar dan zeg ik wel Twente want die hebben een iets makkelijker programma. Ze dus hebben nog veel thuis en krijgen ook vrijwel alle toppers nog thuis. Het blijft een leuke competitie om te kijken en uh, om over te praten natuurlijk. Dat zeker. Mogen we weer hard... Nee, nee, nee, nee, nee. Wat? Oh, nee, we, zijn, die, we moeten het hierover over hebben, Karim. Waarom we ja. moeten het over hebben? Raf en Sylvie. Oh ja! Oh. Moeten we het erover hebben? Dat ja, we echt, kunnen er we niet nog... aan voorbij gaan. Nou, ik uh... vond, ja, het is heel goed dat we er volledig aan voorbij gingen eigenlijk. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we er volledig we zijn aan, aan voor. Ja, het, het, het, het enige is, dat is gewoon vooral privé geslagen, ja. gescheiden. Is dat triest genoeg? Volgens mij hebben ze er al... Uh, is dat triest genoeg voor hun en voor hun zoontje? Het was volgens gewoon van, twee van, dagen lang alleen maar op tv over Raf ja. en Sylvie. Ook gewoon in het nieuws, hè? Ja, dat het he? ja. Het is ook voor hun, volgens mij het is een beetje de vervelendste periode die je dan meemaakt. Ja. En er wordt er ook nog over iedereen over gesproken. Ik bedoel, dat, uh, dat heb je volgens mij... Ik zou zeggen, als ik zelf zoiets zou meemaken, zou ik het ook niet prettig vinden als het de overal werd besproken. Mark, dan echt nu tot slot. Dankjewel. Heel <laughs> goed. Een hele fijne avond en uh, tot snel. En gaan wij luisteren Bye. naar Daylight van Rule 5 so fast. This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, cause I know your perfection in my arms so beautiful the sky is getting bright the stars are burning out somebody slow it down when the Daylight Room 5. Hun nieuwe nummer. Altijd goed van Room 5. Altijd leuk. En een ander leuk nummer, wat precies helemaal over mij gaat. Komt er nu ook aan, hè? Meteen achteraan, hè? Ik vind je lekker. Ik vind je lekker. Ik zeg altijd allemaal mensen op straat tegen mij en zo. Het is van een kraaien over mij. Ik vind je lekker.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 Ik vind je lekker. Je bent een lekker ding. Je bent zo een. Met toelicht op mijn toon. ja, maar je vindt je lekker. En, ja. Wat moet je nou van dit nummer zeggen? Schij weinig. Gaan we meteen door met Same Hearts van Tom Chaplin, de Zanger van Keen en Laura Jansen. I spent a long time hiding believing that I was alone under the sun I let the earth We're En zo na het nieuws hebben we groot nieuws over Roe van Velsen en er zitten 35 fouten in de nieuwe James Bond film Skyfall. Maar eerst This Kiss van Carly Rae Jepsen. This Kiss. Ze is weer helemaal terug in de hitlijsten. En uh, met een soortgelijk nummer als haar vorige nummer. En wat ook helemaal nieuw is in de hitlijsten is Cannabal. En uh, die is van Showtrack. En Justin Prime. En straks hebben we ook nog uh, Year of Summer van Niels Geuzenboek en Wild Styles. Waar de GVM het weekend in met Toby en Karim. You got when the motherfucking beat. <laughs> them And let's have a show track in James of Justin Prime. James Prime. That comes by James Bond. But that's why I'll hear you next time. To the show. Eerst. Netherlands. Clouds have gone Year of summer. Away. Niels Griesenbroek. Start a brighter day. We have waited far too long. It's time to let it out. You know what it's about. I've waited all too long. Feel the sun The harder it gets The faster we seem to fall in love